Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is opnieuw een super emotionele dag voor de nabestaanden van Carlo Heuvelman. Hij was in 2021 op vakantie op Mallorca... en werd tijdens het stappen geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zeven verdachten staan voor de rechter. De ouders en vriendin van Carlo spraken ze vandaag toe. Dat deden ze vorig jaar ook al. De moeder van Carlo deelde toen een emotioneel verhaal. Mijn soulmate, mijn gesprekspartner in alles... Zeker toen hij nog thuis woonde. Mijn zoon... die ik nog geen dag kon missen. En nu zou het waarschijnlijk... Voor altijd zijn. Vorig jaar kregen de verdachte celstraffen tot zeven jaar opgelegd door de rechter. En nu gaat het dus om het hoger beroep. In maart doet de rechter uitspraak. Klimaatwetenschappers trekken maar weer eens aan de bel. Ze waarschuwen voor een domino-effect. En zijn bang dat de ene ramp de andere kan veroorzaken. Klimaatverandering kan invloed hebben op een belangrijke oceaanstroming. Als die stilvalt, zullen wereldwijd veel oogsten mislukken, zeggen ze. In Duitsland rijden er bijna geen treinen door een grote landelijke staking. De Deutsche Bahn, het spoorwegbedrijf, is woest op de stakers, zegt correspondent Charlotte Weijers. Zij zeggen dit is onverantwoord, dit is egoïstisch. En zij zeggen um, eisen zijn onverantwoord. We hebben eerder al een tegenbod gedaan en wij willen veel liever verder onderhandelen. En ja, de Duitse baan, het, het treinbedrijf in Duitsland, heeft al genoeg problemen zonder stakingen. Dit is de vierde grote staking in dit jaar. Vooral machinisten staken. Ze willen een kortere werkweek en een beter loon. Waarschijnlijk is de staking morgen weer voorbij. En je kan de klok erop gelijk zetten. Het einde van het jaar is in zicht. En dus kun je weer stemmen op de slechtste slogans. Net als andere jaren zijn er weer tien genomineerd. Kanshebbers zijn onder meer een kattenspeciaalzaak met de slogan Everything for in your pussy, Een dierencrematorium met voor een warm afscheid van uw huisdier. En put the fun between your legs. Van Toet fietsverhuur in Castricum. Dan nog het weer in het Noordoosten. Nog wat regen of natte sneeuw. In de rest van het land grijs, maar droog. Vanmiddag meer van dat met in het westen misschien wat zon. Het is tussen de 2 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Child's. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked. So what? Kom, Welkom, ja. Je. En uh, Dolly en Beb natuurlijk bedankt voor het programma voor ons. Zeker, ja. Het en uh, om de week dat gezellige programma, hè? Ja. Dus, uh, nee, dat doet het goed. Uh, maar wij, wat gaan wij doen vandaag? Wat gaan wij doen vandaag? Sinterklaas vieren. Oh, nee, Sinterklaas vieren. We hebben natuurlijk Raad het Lied. Raad het Lied? Oh. Uh, oh. Ja, dat heb ik. Hakje. <laughs> raad dat lied, ja. ja. Ja, heb je Nee, nog niet. Oké. Oh, oké. Okay. Nee, maar hoeft toch pas nodig. na één, hè? Nee, nou, inderdaad, ja. ja. ja. ja dus. We zullen straks alvast even laten horen, kunnen uh, luisteraars uh, over nadenken. Huh? Ik geef wel wat hintjes erbij. Ja, het is moeilijker dit keer. Ja. Maar dat uh, ja. maakt onze luisteraars denk ik niet uit. Nee, want die zijn zo intelligent. Ja. En uh, ik ga met wat uh, Zandvoortse muziek beginnen... De Pasadena Dream Band met Zandvoort. En dit nummer natuurlijk niet voor niks, want het is, uh, is eigenlijk het uh, intronummer van uh, Ben Sonneveld... Hè? als hij uh, Goedemorgen Zandvoort presenteert. En dat gaat hij morgenochtend ook weer doen, van 10 tot 12 in uh, Rabbelcafé uh, in de Blauwe Tram. En uh, de items die dan besproken gaan worden zijn als eerste Michiel uh, Vaas. Die is organisator van de 100 euro kerstactie. Die gaat er alles, morgen alles over vertellen... Daarna een gesprek met de topdarter Dylan van Lierop, die is 16 jaar, maar hij is maar toch al hele hoge <laughs> ogen gooit, hele punten gooit. En dan uh, als laatste in het eerste uur kijken we naar het nieuwjaarsreceptie op 14 januari uh, bij de, in het nieuw Unicum. In het tweede uur beginnen we met de eerste trekking van de decemberloterij van de OVZ, ondernemersvereniging Zandvoort. Als tweede gaat Carina Veer ons meenemen in de bibliotheek over de nieuwe indeling. De boeken staan daar op een andere manier gesorteerd. En dan als laatste krijgen we uh, Jurgen weer, Gorge, Gorge heet dat denk ik. Uh, die gaat alles vertellen over het kerstconcert van uh, Cora Cantora. Het Cubaans Latin Coor, uh, wat uh, 10, 11, 10 en 11 december gaat optreden in de krocht. Dus morgen luisteren van 10 tot 11. Nee, sorry, van 10, 10, 10 tot 12. 12. Hè? Ja. ja, ben je er weer? Ja, je bent er weer. Mooi, mooi, mooi. <laughs> en uh, zoals net gezegd, uh, draaien we nu even als eerste het Raad het Lied. Daar oh, ja. kunnen uh, luisteraars erover nadenken en uh, ons bellen als ze nog wat meer informatie nodig ja. hebben. Uh, je ja? we, we moet wel even je telefoonnummer erbij geven. Moet je even dat dingetje, een slagje draaien? Dan kan ik het zien. Even kijken. Wat is ons telefoonnummer? Goeie vraag, Marja. Onze studio is te bereiken op 023-57-30393. Dus 023, nou ja, als je hier vandaan belt, hoeft dat natuurlijk niet. Jawel, toch? Nee, natuurlijk niet. Met een 06-nummer altijd. Ja, met een 06-nummer. Als je met een vaste telefoon belt. Oh, nee. heb jij die nog? Nee. Nee, maar voor hetzelfde geld had ik er wel één gehad. Dus Henry moet ook 023 bellen. Maar die doet niet mee. Die is buiten mededeling, hè? Die is buiten mededeling. Ja, ja, ja. Die weet het al. Nee, die weet hem nog niet. Oh! Nee. Nou, mag hij, hij, mag die mee hij mag meedoen. Hij uh, mag meedoen. 5730393. Oké. Okay. En hier komt ja. het... Raak ja, het niet... Ja, doe maar, want het is een moeilijke vraag. Eentje geven. Het, het is uit een musical. Oh. Ja, zus, nee, zuster. <laughs> nee, die niet. Ja, dat is ook een aanwijzing. Nog één keertje. Goed luisteren. Raak ja, kijk. niet. Ik wel dertig keer gezien, hè? Ah, Abba de Musical? Nee. Geen... Ook niet. James Bond? James Bond, die zou het zijn. Nee, het, is, uh, het speelt zich af. Uh... Nee, niet te veel verraden. Oké. Okay. <laughs> Straks meer aanwijzingen. Als na ze bellen heb... over nog meer uh, aanwijzingen, dan mag jij maar. Nu niet. Nee. Oké, okay, dan gaan we door met uh, uh, een van de weinig instrumentele nummers van de Beatles. Uh, gelukkig aan de telefoon gekregen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, hier ben ik dan. Ja. <laughs> maar alles toch goed? Je hebt vorig jaar of uh, vorige week natuurlijk Sinterklaas ingezwaaid hè? in uh, Noord, heb ik begrepen. Uh, ja, het, uh, het was een drukke gewelfte de afgelopen dagen. Weet ja? uh, met uh, de Sinterklaas periode, inderdaad. Maar uh, ja? onder natuurlijk. ...intocht bij uh, Nieuw-Noord... ...wat echt een heel groot... Uh, ...ja, succes is uh, gebleken. Er waren meer dan 110 kinderen aanwezig... ...bij uh, Pluspunt. Eigenlijk moesten we het de intocht Nieuw-Noord noemen... ...want dat was het ook echt wel. Hij kwam aan met een uh, leuke brandweerauto... ...en daar stonden die lieve kleine kindjes... allemaal te wachten... ...op Sinterklaas natuurlijk. Oh, wat leuk. Uh, ja. ja. Ja, en dat was heel erg leuk hoor. En uh, we hebben meer, heel veel gedanst, gesprongen, gezongen. Uh, in pluspunt ook. En, en daarvoor uh, bij de aankomst. En uh, ja, fantastisch. En er is een reputatie van gemaakt uh, die ook op YouTube te uh, vinden is. Nou, mooi. Dus dat uh, was ja. wel... Uh, dat was wel heel erg, uh, heel erg leuk hoor. Maar ik heb het gras voor je voeten weggemaaid. Uh, vertel eens wat er wat, allemaal gebeurd is en wat er allemaal gaat komen. Wat, wat zei je, sorry? Ik heb het gras voor je voeten weggemaaid... om erover te oh. beginnen. Is, uh... Maar jij gaat ons nu vertellen wat er allemaal is gebeurd... en gaat gebeuren in het mooie Zandvoort. Uh, ja, nou ja, wat er al gebeurd is... is natuurlijk dat, het, uh, dat er even een laagje sneeuw over Zandvoort te vinden, te vinden was. Wanneer? Jawel. Uh, nee. Jawel. Ja? Oh. <laughs> vier dagen geleden. Ja. Toch? En uh, daar uh, hebben we een paar leuke foto's van gemaakt. En we dachten, nou, die zetten we gewoon leuk op Facebook uh, voor de gezelligheid... Uh, een klein, dun laagje sneeuw. Er waren kleine sneeuwpopjes te vinden in Zandvoort, maar zoveel was het natuurlijk niet. En, uh, de, en daarna was het flink uh, glad en uh, is het nu weer, uh, ja, is het weer zoals het nu uh, is natuurlijk. Verder uh, hadden we natuurlijk ook pakjesavond, uh, wat heel druk, uh, druk was. Zandvoort uit, heeft de drukste pakjesavond ge gedaan uh, uh, ooit moet ik eerlijk zeggen. Oh. Uh, heel veel huisjes we kunnen bezoeken met de, met de sint en uh, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Ja. Uh, verder hebben we uh, hebben we natuurlijk ook uh, deze week dat onze aardige uh, ons ja, raadslid met altijd het glimlach. daar heb ik het over. Uh, Marco Deen is uh, beëdigd uh, tot tweede kamerlid ja. de afgelopen week en uh, dat is uh, ook uh, dat staat natuurlijk ook op YouTube volop. En uh, ja, dat is natuurlijk wel, mogen we natuurlijk uh, wel trots zijn als Zandvoort... dat wij ook gewoon nu een Tweede Kamerlid hebben in Zandvoort wonen. Ja, En zeker. die hadden we natuurlijk al, hè? Ja? Oh ja, wie? Ja, de, ook van de PVV. En dat was uh, meneer Lucassen. En die uh, werd uh, natuurlijk van allerlei dingen beschuldigd toen de tijd. En, uh, uh, oh. en toen is hij de, ja, de politiek uit, uh, uitgegaan. Nou, en bijna. nooit van gehoord... Ik zou bij God niet weten wie dat dan is. Doe het maar eventjes. Koeken. Dat is een heel apart uh, uh, verhaal, maar, uh, maar ja, dat, uh, dat hebben we achter ons gelaten en uh, meneer, die meneer is nu de, de politiek uit en nu hebben we natuurlijk uh, Marco Deen die uh, namens de PVV in, uh, in uh, Zandvoort, uh, ja, of in ieder geval in, uh, in de Tweede Kamer zit. En dan, ja, leuk. Ja, en wat ja. hij met uh, raadsplek gaat doen, ja, daar ben ik wel even benieuwd naar, dus... Uh, dat, uh, dat hoop ik binnenkort uh, ook aan, uh, aan jullie uh, te, te melden. Want hij is al beëdigd, hè? Dat was toch, toch... Ja, ja. Ja, ja, ja. -vrijdag, ja, ja en ja. hij was op plek 22 uit mijn hoofd. Ja, klopt. Ja, hij was op de, en, en er zijn 37 plekken natuurlijk vergeten ja. uh, in deze fractie. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het knap. Vind het ja, wel, absoluut. Hij had dat nooit gedacht, in ieder geval. Want ik uh, sprak hem nog voor de verkiezingen. En uh, ja, hij had nooit gedacht dat hij... Uh, dat het zou lukken. Ja. Nou, dus, uh, wel dat mooi. Verder ja. uh, hebben we natuurlijk uh, komend weekend. Uh, of uh, ja, komend weekend is dat. Hebben wij uh, natuurlijk de vrijwilligersprijsuitreiking. Uh, uh, hm. bij, uh, bij het vrijwilligersfeest. Komende zaterdag bij uh, de haven van, van Zandvoort. En uh, dat gaat een heel gezellig feest worden. Met allerlei. leuke optredens en gezelligheid waardoor. Uh, ja. De vrijwilligers bedankt voor de namens het college van uh, burgemeester en wethouders. En uh, nou dat is hartstikke leuk. En daar zijn natuurlijk ook, uh, daar is dit jaar ook weer de vrijwilligersprijs, de Niek, burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs moet ik uh, zeggen. Die is een paar jaar geleden in het geroepen toen de burgemeester Niek Meijer stopte als burgemeester. En toen heeft hij eigenlijk het beeldje die daarbij hoort, cadeau gekregen voor vrijwilligers Zandvoort. En daar wordt dus elk jaar... ...even bij stilgestaan en dan worden er een aantal vrijwilligers genomineerd... ...en uiteindelijk komt daar uh, de grote prijswinnaar. Ja, uh, jullie zijn ook van. genomineerd, hè? Uh, ja, zeker, zeker. Ik wilde er wel... want ja, inderdaad doe je het weer bij mijn gras, gras onder mijn... <laughs> <laughs> uh, ...maar dat maakt niet uit. Uh, er zijn heel veel genomineerd en dat is leuk... omdat in deze prijzen zijn meestal rond de tien... Uh, rond, uh, ...ja, tussen... ...in ieder geval nu, geloof ik, acht uit mijn hoofd eh, of negen... En tussen de 9 en de 10 zijn er altijd genomineerd. En dat zijn best wel uh, leuke namen, dit keer moet ik zeggen. Ja? Waarom, uh, ik zou ze even opnoemen voor de mensen die het nog niet wisten. Dini Franse, uh, wel, uh, wel bekend als Tante Dini. En uh, die helpt, waar nodig is, altijd een helpende hand. Maar dat klopt eigenlijk wel. Ook bij ons buurtfeest heeft ze altijd fantastisch geholpen. Dus uh, eigenlijk... Uh, ben ik wel vereerd dat zij ook genomineerd is? Uh, verder hebben we uh, Willem van der Sloot, de Hertenverluisteraar. Hij, uh, hij zet zich in altijd uh, voor de Herten en de inwoners. Uh, om uh, ja, zich in, in ieder geval in te spannen voor de veiligheid van de mens en het dier. Ja. Uh, daarna hebben we natuurlijk de Boys Are Back. En uh, ja, dat zijn, uh, Willem, dat zijn uh, Willem, ja. Willem Bruist... en, uh, en uh, Sjarrel Duif... Uh, die het radioprogramma uh, presenteren op ZFM. ...en uh, het, ja, hij, uh, Charles komt niet uit Zandvoort... ...maar het is wel fantastisch dat hij dan... Uh, ...als iemand uit Bloemendaal uh, genomineerd is... ...voor een uh, programma. ...dan heb je um, Winter in Wonderland... Uh, ...dat is natuurlijk de ijsbaan... Uh, ...die al heel lang bestaat... ...en dat is fantastisch natuurlijk... ...je hebt Prachy en Morkim van Schijk die genomineerd is... ...dan heb je de Volkstuinvereniging... ...ja, en dan ik uh, zei de gek... Um, ...namens Zandvoort is Zijd. En eigenlijk het ge natuurlijk voornamelijk het buurtfeest en uh, ja, ik, uh, ik ben trots moet ik zeggen hoor, ja, echt uh, heel, heel blij en uh, leuk en het is een, een, een waardering deze prijs en um, ja, dus dat, is wel, uh, dat is natuurlijk wel uh, fantastisch dat dat extra dan in het, uh, ja, in het zonnetje komt. En hoe wordt er gekozen eigenlijk? Uh, nou, er is een, uh, ja, dat is wel leuk. Ik, ik mag niet vertellen wie de jury is, want het is eigenlijk best wel een geheime jury. Oh. Uh, dus dat is wel een beetje de bedoeling, geheimzinnig. Uh, maar uiteindelijk um, is dat in ieder geval een jury uit in ieder geval, uh, mensen uit de politiek, mensen uit vrijwilligerswezen... ...en uh, waaronder ook Joke Baez, die helaas is overleden, uh, was geleden. En, um, die zat ook in deze jury, dat kan ik wel vertellen. En uh, wat wel natuurlijk heel erg vreselijk is. En daar wil ik ook meteen met deze woorden bij stilstaan. Want deze vrouw uh, verdiende eigenlijk deze vrijwilligersprijs. En uh, ik denk als ik hem maar zou winnen dat ik hem wel op wil dragen aan haar. Want het is fantastisch wat deze vrouw allemaal voor Zandvoort heeft gedaan. En voor het En uh, Ze deed duimwandelingen, ze deed voor het Juttersmuseum van alles. Het Zandvoortmuseum, ze heeft echt van alles gedaan in ons mooie dorp. En uh, ja, zij is niet meer. En dat is heel jammer. En ook tragisch, want het was uh, ja, het was toch uh, uit het niets ja? gebeurd. Oké, okay. ja. ja. Nou, heb je gelijk. Hè. Ja. Ja. Dan, dan gaan we even naar de evenementen. Ja. Uh, want er zijn er nog wel een paar komende tijd. Uh, waaronder uh, hebben we 15 uh, en 16 december. Hallo, hallo van uh, de, ja. de toneelvereniging Hildering. Die in het Theater de Krocht uh, op uh, gaat treden. Dan hebben we 15 december, dat is wel leuk, uh, hebben we ons eigen Zandvoort Inside uh, evenementen, kerstvier met Zandvoort Inside, met optredens, een kerstman, een bingo, een loterij en een dj, onze eigen jammerkoper gaat daar leuke kerstspaatjes draaien voor de mensen. En dat wordt een hele gezellige avond. Iedereen is welkom vanaf, uh, half, uh, of, uh, vanaf 7 uur om te bingo'en. Maar vanaf 6 uur is er ook een heerlijke maaltijd voor 13,50. En uh, wil je daar wat meer informatie over hebben... ...kan je naar sanftiscijp.nl gaan slash kerst. En we, denk je van ik ga sowieso uh, lekker meedoen. Uh, reserveren kan via rabbel. Een tafel reserveren voor de bingo of voor het eten. Dat mag niet uit. Verder, uh, de 16e is natuurlijk weer de opening uh, van de ijsbaan met uh, daar aangekoppeld natuurlijk allemaal hele mooie even, uh, evenementen. Dan hebben we 17 december hebben we ook een Jesse, uh, Jesse Kerst met uh, Nathalie Marcella ik, misschien zeg ik het verkeerd en, uh, en dan Paul Mol Ma Molissen. Uh, en uh, misschien, ik denk dat ik het verkeerd uitspreek, maar dat is Jesse's ja, antwoord ja. en, uh, en dan misschien nog even het leuke ...voor jou maar zelf even uit te zeggen. zeggen, 19 uh, december is, is de een uitzending van Rainbow Radio de top 54. En dat uh, gaat ook meteen een evenementje op zichzelf worden, geloof ik. Want de locatie, ga ik even zeggen, is vanaf 5 uur. Eh, en, uh, en de organisator is Pride at the Beach. En, uh, en de locatie is Café Anders. En uh, iedereen is daar uh, van harte welkom om bij dit... Uh, evenement aanwezig ja, in de Zuid. Goed. Ja, dat is ja, ja. Ja. En uh, het is georganiseerd door Pride Beach en ZFM Zandvoort uh, Rainbow Top de Rainbow Top uh, 54 en dat is een lijstje waar nog steeds opgestemd kan worden en dat kan ook via het Oké, okay, heel ja. mooi. Ja. Ja. En uh, er zijn nog, uh, nog veel meer evenementen, maar daar kom ik volgende week nog wel even op terug. Oké, okay, okay. ja, nou ja. mooi. Bedankt ja. en uh, tot Dank. volgende week en een prettig ja. weekend. Ja, en ik hoop iedereen natuurlijk zaterdag te zien bij het vrijwilligerswezen. Ja, ons zie je daar. Ja, dus ons zie je zeker. Ja. <laughs> yes. extra hard als ik de prijs in handen neem. Hè? Ja, ja, ja, we ja, ja. We, gaan, we nemen nee, pompoentjes mee. Nee hoor, ik, uh, ik begun net met iedereen. Want iedereen die, uh, die uh, deze prijs nu genomineerd zijn evenveel uh, goede, harde werkers voor het vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Hey, hartstikke okay. bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Hoi hoi. hoi. Doei, doei. hoi. We'll Heeft er al iemand gebeld voor onze Raad het lied? Nee. Nee? Nee. Nog Is te een Te moeilijk misschien. Krijgen? Nog een keertje draaien? Nou, een eentje nog. Nou, oh, een eentje nog. Nou, ik zal het eerst nog even draaien en dan nog een eentje. Ja. Raad het lied. Over um, um, Oostenrijk, over wie? Oostenrijk. Oostenrijk, oh ja. oké. Okay. dacht Zwitserland? Nee, daar gaan ze naartoe, uiteindelijk oh. Over de mountain, weer een hintje: Climb Every Mountain. <laughs> nou, oké. Okay. Heb jij die 30 keer gezien? Die heb ik, ja. Echt waar? Minimaal, zeker weten. Ja. Ik, volgens mij, één keertje, ja. Minimal oh. ook niet. Nou ja, we zullen we het horen? Het is een of van mijn uh, Guilty Pleasures. Ah, waarom Guilty? Ja. 30 keer, ja, dat is een beetje te. Hè? Ja, joh. Als die als nu weer op de tv komt, ga ik hem weer kijken. En weer kijken, hè? ja? Je heet het helemaal. Ja, dat is een Good Feel uh, Musical, hè? Ja. Feel Good feel heet good. dat. Feel ja. Good. Ja, Good Feel. Maar ik vind het ook wel een beetje een loterij, hoor, onze Raad het dus. Vandaar het volgende nummer. Harry Nielsen met The Lottery Song. Okay. You could do the laundry, I'll come by on Monday. You give me the money, I will buy it. to fade us and be very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 A record sell a lot of copies. We could play Las Vegas and be. Nielsen, Harry Nielsen met de Lottery Song. Ja. En dat is ook een beetje omdat morgenochtend in Goedemorgen Zandvoort... wordt de eerste uh, loting getrokken voor uh, ja, de ondernemersvereniging Zandvoort. Dus als je loodjes hebt, morgen bij de radio zit... want wie weet heb je een prijsje. Ah oh, ja. Ja? Ja. En nu, hoe staat het met onze viskotter? Die uh, is nog steeds een viskotter. <laughs> Ik denk dat ze wachten tot het een sleepbootje wordt. Tot een sleepbootje. En dan lukt het wel? En dan, dan denk ik, ja, het sleepbootje is weg. Hier die hebben ze wel losgekregen. Ja, inderdaad. Ja. He, die was niet zo zwaar, hè? Nee. Ik zal hem even voor laten lezen. Ja. Dus moet je wel even mijn dingetje aanzetten. Jouw, dingetje, jouw dingetjes aan. Mijn dingetjes ja. aan. Ga eens een stukje omhoog. Oh nee. Doe, ja. Klik eens op dat uh, luidsprekertje. Nee, ja. daar en uh, de boven. Achter dat uh, rondje. Daar, ja, naar beneden. Ja. Nou, voorlezen lukt niet. Nee, nee nou ja, dan uh, moet ik het toch Doe uh, je zelf voorlezen. <hacht> Zou ik het zelf moeten doen? Shit. <laughs> uh, t, is, dus oh, stop, mijn fout. Wat? Ja, mijn fout. Er staat nog een lampje aan. Doe het oh, nog maar een keer. Ja. Oh, met de viskotter, wat nu? Het is donderdagmiddag weer niet gelukt om de vissersboot, die al sinds vorige week woensdag op het strand ligt, het water in te krijgen. Het was de zoveelste reddingsoperatie en alle goede hoop ten spijt, de viskotter ligt nog altijd op het strand. Na een halve poging op woensdag, had het vandaag moeten gebeuren. Om vijf uur s middags, bij hoog water, zouden twee vissersboten de Eimuiden 22 de zee in gaan trekken. De KNRM had aangeboden te helpen bij het leggen van de sleepverbinding met een sleepkabel van 1200 meter, shovelbedrijfgebroeders. Paap had ter voorbereiding een gul in het zand gemaakt en de schipper zelf had zijn boot zo goed mogelijk voorbereid voor een succesvolle poging. Bij opkomend water kwam er langzaam beweging in, maar uiteindelijk bleek het niet genoeg om de boot los te krijgen uit het mullenzand. Tot grote frustratie werd de actie tegen zessen gestaakt nadat een van de lijnen was geknapt. Hoe nu verder, dat is de grote vraag. Rijkswaterstaat verlangt dat het vaartuig van het strand wordt gehaald, maar wie dat gaat uitvoeren is niet duidelijk. Vrijdag gaan de instanties met de schipper in gesprek om te kijken welke oplossing nog kan worden gevonden. Kortom, hij ja. ligt er nog steeds. Hij ligt er nog steeds en, ja. nog steeds en dan willen ze, nou is het weer uh, 21 december, is het springtij. Ja. En dan gaan ze het dan weer proberen. Oh, oké. Okay. Nou ja. ja. Dus. Wil je even samenvatten wat er allemaal gebeurd is? Ja. ja. 5-Duimuiden-22 Blackjack, dat is de naam van de viskotten die vorige week stranden voor de kust van Zandvoort. Ook een sleepboot die de kotter te hulp schat. Riep vervolgens ook vast voor diezelfde kust. Door een storm. Ja. En de sleepboot van de KNRM, die is inmiddels weg. Maar die viskotten ligt er anderhalve week later nog steeds. In de studio die zit een reker. Uh, welkom, uh, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, Even, jij bent de dochter van de eigenaar van de boot, van ja. Ed. Ja, klopt. Ja, ja. Ed, die heeft zoiets van, die media, laat me lekker even met rust. Mijn dochter, die, die staat die, erop te woord. De nou ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, inderdaad. Hij is vooral bezig natuurlijk met die boot weghalen. Ja, dat snap ik. ik. Snap. Dat, even een korte samenvatting. Wat is er precies gebeurd voor afgelopen anderhalve week? Nou ja, hij is dinsdag is hij op de zandbank gestrand. Eigenlijk doordat hij een touw in zijn schroef kreeg. En de wind heeft hem daar opgeduwd. Nou ja, ze hebben diezelfde avond geprobeerd de touw eruit te halen. Uh, al reddingspogingen gedaan met de KNRM. Maar ja, dat, die boten zijn gewoon uh, niet gemaakt natuurlijk... om een kotter zomaar eruit te slepen. Dus even, dat is mislukt. Even voor de, voor de niet uh, bootkenners, wat, wat is een kotter ongeveer? Uh, ja, wat, wat je vooral een kantje... Ik weet niet, ja, dat is een, weer een Uimuidens woord, Maar ja. je maakt vaak een kantje, dan ga je bootjes kijken. En dat zijn dus de grote jongens die in de haven liggen... Ja, met, ja, ja, met de, ja, ja, met de ja, Dus wel, de een boot, wel, zeg maar. wel een serieuze ja. boot, Wel serieuze boot, inderdaad. Dus ja, dat uh, de sleepboten van... of tenminste de, de reddingsboten van de KNRM... Die zijn daar gewoon niet voor gemaakt om eruit te trekken. Dus daar is uiteindelijk de, de sleepboot Ocean 2 uit mijn hoofd. Die is daar dus uh, bij gaan helpen. Ja, vannacht helemaal in, in, de, in de duisternis. En dan uh, kwakke wind. En golven van 2, twee, 2,5 meter. en uh, Terwijl je stuurloos bent en tegen een zandbank aan, aan ligt te rijden. Ik heb ons betere nachten gehad. Moeten ja. jullie de hele nacht dan op die boot blijven? Ja, we zijn de hele nacht aan boord gebleven. We zijn er net vanaf. We zijn gisteravond 6 uur opgestapt. Zijn we hierheen gekomen en 12 uur lagen we vast ongeveer. Of uh, waren we gestrand. Nou hebben we met hoogwater een uh, paar pogingen gedaan om los te trekken, maar uh, toen brak weer de, de sleepkabel en dat soort uh, onzin allemaal. Ja, en op een gegeven moment dan moet je zeggen, nou ja, laat maar, dan uh, wachten we het af. Dat afwachten doet een ander schip dat hier gestrand is al sinds dinsdagnacht. De sleepboot zou ze eigenlijk komen helpen, alleen stranden zij zelf naar een mislukte poging. En liggen zij nu een klein stukje verderop op het strand van Zandvoort. Ja, ik was er nooit eerder geweest. Eens moest de eerste keer zijn, maar ik hoopte eigenlijk op een andere manier. Maar ik moet wel zeggen, ik ben hartstikke tevreden. Of in ieder geval hartstikke blij en het doet me goed dat uh, iedereen van de strandpaviljoen hier verderop. Uh, boot alles aan: koffie, uh, broodjes. Uh, we zijn hartstikke goed uh, ontvangen eigenlijk. En uh, nou, dat, uh, dat, dat uh, doet je wel deugd als je daar in zo'n penie situatie zit. Het was wel even, was even listig vannacht. Maar we zijn gelukkig wel, wel gewend. Maar ja, zo wil het niet afsluiten natuurlijk. En uiteindelijk is er een volgende sleepboot gekomen. Dat was de donderdag op vrijdagnacht oh. of vanavond. Uh, maar dat was toen ook de storm. Toen is er wel een verbinding gemaakt tussen beide boten. Uh, maar door de storm, eigenlijk is de bolder van de kotter afgetrokken. Okay. Dus die is ook weer mislukt. Nou ja, toen gingen we de storm in. Moest moesten de bemanning van boord om het veilig te houden. Of, ja. uh, wat zou nu uh, zeg maar een optie zijn? Want er uh, zijn best wel veel dingen gebeurd. Uh... Geprobeerd. Ja, klopt. We hebben afgelopen donderdag hebben we nog een uh, reddingspoging gedaan door middel met behulp van de KB45, dat is een hele grote kotter. Mm -hmm. Maar die heeft ook een hele diepe uh, ligging, die ligt 6 meter in het water en die liep dus zelf vast. Ja, dus ja. die liep langzaam aan de grond, dus we moesten de verbinding wel verbreken uh, met de Blackjack. Ja. Uh, de Blackjack is wel echt een meter, anderhalve meter naar voren getrokken, dat wel. Uh, maar ja, doordat die verbinding verroken moest worden, kon hij dus niet verder. Ja. En ja, meer vooral in vergadering, uh, hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? Uh, we zitten dus nu vast aan vergunningen. Ja. Uh, vergunningen? Waar, ja, voor de graafmachines die op het strand moeten komen, die mogen niet zomaar het strand op. Jo. Dus daar uh, zijn vergunningen en dergelijke voor nodig. Maar dus jij, dat wel die boot wel. toch weg, weg hebben, of niet? Ja, dat uh, lijkt mij wel. Maar, want ja. je, want, uh, kijk, het lijkt me op zich wel handig dat die boot gewoon weg is voor, voor, voor de gemeente, voor, voor de staat, voor de provincie, voor, je, uh, voor Ed, je vader, ja. voor <laughs> nou, voor, mijn voor, <laughs> voor je vader, <laughs> maar je uh, moet dus uh, al, als je, die gaat dus doen door de, door de malle molen van de Ja, uh, van, ja, ja, van ja, ja de eigenlijk wel, het, is, het probleem is, nou ja het probleem, uh, hij ligt niet in de weg, uh, hij heb, maakt geen milieuschade. We hebben namelijk ook de... Uh, mag, of tenminste de motorkamer hebben we leeggepompt. Dat is allemaal in, in speciale tanks gepompt... om dus milieuvervuiling tegen te gaan. En er zijn ook schotten en dergelijke geplaatst... om dat te voorkomen. Dus ja, het is ook geen milieudelict. Dus ja, Rijkswaterstaat zegt... Uh, het is geen prioriteit om ja. die boot weg te halen. Even, even, even. We, weet, jij, weet jij hoe die zee er daar uitziet? Want... Uh... We hebben het over zandbanken. Blauw, ja, ja, ja, water, zout. Uh, uh, waarom is het zo lastig om hem daar... Zijn er meerdere zandbanken? De, ja, de, de, normaal gesproken vaart een ganalenkotter uh, tussen de zandbanken door. Dus ja. dat was in dit geval ook zo. Uh, hij is nu wat harder op de zandbank natuurlijk geblazen... doordat die boot onbestuurbaar is geraakt. En er zijn dit jaar ook gewoon meer zandbanken dan normaal. Dus hij moet over de zandbank heen gelift worden. Dus er moet eigenlijk ja. een geul gegraven ja, worden is, door ja. de zandbank ja. heen. Dan moet hij er weer overheen. Om, gaan, ja, of er doorheen dus eigenlijk. Ja. Dus ja. Het, ja. En, en die machines die dat doen, daar moeten een vergunning voor komen. Ja, precies. Ja. Hey, en, en, en, het is nu best wel een, een technisch verhaal. Hè. Dus, ja. uh, dus uh, we trekken er met een touw eraan en dit loopt vast. En, ja. Wat betekent deze boot voor jou of je vader? Uh, nou ja, vooral voor mijn vader natuurlijk. Het is, het, ja, zolang als dat ik al leef, is hij vaart hij al op zee. Ja. Ook uh, op deze boot? Nee, niet op al, deze je? boot. Maar ik ja, heb ook voorgaande kotters gehad. Ik heb voorheen op vis gev gevist en nu dus garnaaltjes. Uh, dat zijn weer twee andere type boten. Maar uh, ja, deze boot is eigenlijk zijn pensioen. Uh, ja. ja, weet je, de... de, de ja, moet ik zeggen? De, op het moment dat, dat je, is je boot verkoopt, is zijn leven op ja. Dus hij zit nu ook thuis, zeg maar. Van ja, ik wil graag maandag weer vissen, want ja. dat is mijn roeping. Ja. En, en ja. dat kan dus niet. Nee, precies. Ook zijn inkomen natuurlijk. Kijk, op ja. het moment dat er niks gevangen wordt, komt er ook geen geld binnen. Nee. Uh, dat is ook gewoon heel, heel, heel simpel. Uh, ja, en die boot, dat, dat, die moet gewoon weer water op. Wil die dus inkomen hebben en wil die dus uiteindelijk in de toekomst uh, ook zijn pensioen hebben, omdat dat. Die boot wordt dan verkocht als het ware. Het ja. is gewoon in, in, net als in mijn huis, een hypotheek. Uh, dat verkoop ja. je en dat is dan vervolgens je pensioen. Ja. Nou, nou uh, daar, heeft die, daar ligt die boot daar. Hoe, hoe groot is de schade? Is dat bekend? Nee, het is niet bekend hoeveel euro dat totaal is. Uh, het is wel bekend dat de apparatuur allemaal kapot is. Want donderdag op vrijdagnacht hebben we die storm gehad. Daarbij ja. is de kajuitdeur stuk gegaan en de... Het raam is stuk gegaan. Er is dus water naar binnen gelopen, dus al het apparatuur daar is uh, kapot. Daar is dus ook door mij en mijn broer eigenlijk de crowdfunding voor opgezet om dat dus te gaan vervangen. Um, dus ja, en daarbij zijn ook nog uh, spullen gestolen. Ja. Uh, oh ja. We hebben de boot vrijdag, nou ja, eigenlijk het weekend van vrijdag, zaterdag, hebben we de boot uh, grotendeels leeggehaald met wat niet meer nodig was. Dat is vervoerd naar Muiden, waar de boot normaal ligt. En in onze loods. En mijn vader ging even 15 minuten eten. En toen hebben ze diverse pijpen en kranen meegenomen van RVS. Oh, erg. Ja, ja. ja. Dus dat is gewoon weer ja, iets wat je er weer bij krijgt. Gewoon moet... bovenop de ellende. Ja, ja. We, we willen in ieder geval ervoor zorgen dat jij uh, jou verder uh, Want het is. Ja, ja, materieel, kranen en zo. Dat, ja. dat, dat, dat is. Maar uh, het is zijn passie. Hij is visser. Hij moet gewoon weer zo, uh, zo snel mogelijk zijn passie kunnen uitvoeren. We kunnen twee dingen doen. Of we kunnen mensen optrommelen om zeg maar, met 10.000 uh, die boot te zeg maar, gaan duwen. Maar, ik denk ik dat het nog dat steeds kan. heel lastig wordt. Die dingen ongeveer ik heb, 60 ton. Daarom, dus, ik heb een schepje, maar ik weet niet of ik daar zeg maar. Uh, <laughs> uh, ik of, uh, dat kan. Uh, of wij kunnen zeg maar, jullie helpen ja. om, uh, om via wat je net zei, de crowdfunding actie. Wat, wat, ja. wat, uh, wat, uh, wat, wat hebben jullie nodig? Uh, nou ja, we hebben hem dus gezet op een, op een ton. Uh, daarmee weten we zeker dat we eigenlijk wel het grote deel uh, kunnen opvangen daarin. En wat, en, en, en, wat doet die ton? Is dat zeg maar een kraan of is dat zeg maar... Ja, ja, dat, dat is dus uh, de apparatuurvervanging. Oh, de apparatuur, dus het is ja. niet bedoeld, dat geld is niet bedoeld voor uh, die boot weer in het water te krijgen. Maar dat is het dus bedoeld om die boot weer opnieuw op te bouwen, zodat hij ja. dus weer uh, de zee op kan. Ja. Jullie schoon. zijn nu bijna halverwege. Ja. Uh, stel dan dat ik uh, wat wil bijleggen, wat moet ik dan doen? Ja, nou, uh, daar heb je de website doneeractie.nl huh? uh, Als je daar bij de zoekfunctie zoekt op garnalen, dan vind je hem eigenlijk al. Oh, ja, dat is de ja. makkelijkste, oh, ja, makkelijkste ja, manier. Dus als je garnalen, dan komt die eigenlijk al boven en dan kan uh, ja, je me aanklikken en dan uh, ja, kan je doneren. Oké, okay, doneeractie.nl uh, zoek dus daar op garnalen. Het is wel belangrijk, want je doet het niet alleen maar voor Ed, maar wil jij ooit nog garnalen? Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, wens je vader heel veel sterkte, ook namens haar, 105. Ja, ga ik zeker doen. Oké, okay, dat was best wel interessant. Ja, ton, dat is wel zwaar, zo'n. Uh, ja, want ik zat te denken, de, je hebt toch die. die dat, dat, uh, ja, dat ding wat over het strand gaat voor de reddingsboot, ja, klopt. Die, gaat, die, die wordt vanaf de kust wordt die in klopt. het water gelaten. Ja. Waarom kan die daar niet op? Moet dus ze hem daar optrekken? Ja. ja. ja. ja dat, Dan kan ja, die hem rijden. Ja. ja. En ik denk niet dat ik de enige ben die dat verzint. Nee, denk dat ik daar nou niet op. Dat ding stond er vaak naast, ja. ja. ja. Maar wel een idee. Nou. Doe je voordeel ermee, wie dan ook. Ja? <laughs> uh, Tien dus nee, wanneer? Uh, binnenkort komt ook weer uh, het Cubaanse letting Core, Coro Cantora uh, in de krocht optreden. Daar wil ik er vast een uh, live nummer van laten horen: uh, Gloria, gezongen door het, door het Cubaanse letting Core, cora Cantora. Dus binnenkort naar de Kocht en luisteren naar het Cubaanse Lat Latijnse koor Coro Cantoro. Nou, zoals gebruikelijk gaan we het eerste uur afsluiten met Yuko uh, uh -huh. Vibes. Hier komen ze met Electric. En elke laatste zondag van de maand een nieuw nummer van Yuko Vibes. Uku Vibes. Uku Vibes. Uku Vibes.